Dat we zelf zijn. Zet je voeten naast elkaar op de grond en sluit je ogen als je dat wilt. En adem rustig in. Houd de adem even vast. En adem rustig uit. Verbind je met het licht buiten je, een kaars of gewoon een lamp, of visualiseer de zon, de zon die voor iedereen schijnt, voor jou, voor de mensen die jij niet zo aardig vindt, voor iedereen schijnt de zon. Zo is ook de energie, het goddelijke, er voor ieder mens ook de mens waar jij een beetje ruzie mee hebt, die je vervelend vindt, waar je de pest aan hebt. Maar God is er voor iedereen, niemand uitgezonderd. Adem rustig in en houd de adem even vast. En laat je adem uitademen in je navelchakra, in je zonnevlecht. Want kun je een paar keer doen? En voel, voel in jezelf hoe je langzaamaan rustiger wordt. Adem nog een keer rustig in. Houd de adem even vast en adem rustig uit. Harmonie kennen wordt het absolute genoemd. Het absolute kennen Wordt inzicht genoemd. Het leven bevorderen. Wordt gunstig genoemd. Zich bewust zijn van invloed. Wordt kracht genoemd. Het zijn woorden van loutse, en we kijken om ons heen en zien dat zo ontzettend veel mensen zich van deze woorden bewust zijn. We kunnen zelfs zeggen dat we ons al veilig voelen als we de dingen zeggen die wij wensen te zeggen om inzichten bij mensen te Wellicht te vergroten. Om bewusttoestanden, bewustzijnstoestanden op een ander plan te brengen. Het is bijna niet meer nodig om vanuit het eerst denken, dus het denken dat, eh, dat beperkingen in zich heeft, dat negativiteit in zich heeft. Het nog niet willen accepteren dus van de inzichten en de gebeurtenissen, gebeurtenissen de dingen door te geven. Mensen weten het al. Mensen zijn zich al van zoveel bewust. Toch zijn er nog van tijd tot tijd mensen met een ingehouden woede of boosheid, maar waar toch een diep verdriet, een wanhoop in doorklinkt. Mensen die nog steeds bezig zijn om anderen te verwijten. Maar eigenlijk weten we toch dat er een diep, diep, diep willen weten over hoe het leven geleefd moet worden. Een diep verlangenis van die mens naar de vrede in het zelf, in zichzelf. Alleen, ze kwamen nog niet op het idee om de verantwoordelijkheid van werkelijk alles voor zichzelf te nemen. Het is nog maar even zo dat ze liever de ander de schuld gaven, als een wanhopig zoeken. Naar de liefde met een hoofdletter. Ach, en het is niet verkeerd om zulke mensen weer eens te zien. En wellicht ken je wel zo iemand uit je eigen omgeving, of heb je het onlangs nog op de tv gezien. En met een welhaast gretig vol... Omvat ik dit dwaaldenken, dit negatief denken van anderen? Wat graag zou ik de discussie met hen aangaan? Nee, niet door me gelijk te wensen, maar om de ander werkelijk te horen. Om de opening te vinden. zodat ze hun eigen liefde kunnen aanraken. Misschien waren deze mensen nog niet eerder werkelijk gehoord door een ander. Werkelijk gehoord. Dus je begrijpt dat ik het heb over de illusie waar zoveel mensen zich helaas nog in bevinden. Om daar onder naar te luisteren. Net zoals zij zelf zo ontzettend graag naar zichzelf zouden willen luisteren. Maar ze zijn het kwijtgeraakt. Ze weten het zich niet meer te herinneren, hoe daar te komen. Ze kunnen de opening, de een of andere wijze, niet meer vinden. Ze herinneren het zich niet meer. Maar komen ze in dat denken... Dan komen ze als vanzelf in hun eigen gevoel, het gevoel van de ziel, en zien ze dat ze toch zomaar in hun eigen illusie leefden. Ja, inderdaad, met gretigheid hoor ik ze aan. En wat gebeurt er? Vele af eigenlijk dient te zeggen altijd, wat gebeurt er? Ze komen erop terug. Niet meteen, soms wel, soms niet. Het hangt er van af hoeveel haast de ziel heeft. Ik heb het een keer meegemaakt met iemand die, die ontzettende haast had. En, en eigenlijk, ieder moment wilde weten, ieder moment in haar leven wilde weten, hoe zit het nou hiermee? En wat is dat? En hoe zit het zo? En na een hele lange tijd zei ze, je vindt het toch niet erg, hè, dat ik dit doe? Ik zei, nee, helemaal niet, zelfs verrukkelijk. Want zij gaf me de gelegenheid om mijn, mijn gedachten hierover goed te ordenen. Die gretigheid, die ken ik me altijd goed. Maar voor sommigen inderdaad, het kan een paar jaar duren. Het hangt van het bewustzijn van die mens af. Wat wil die mens? Hoe gaat hij of zij ermee om? Laten ze het liggen? Dat is de vrije wil, hè? Of luisteren ze naar de stem in zichzelf? Dus naar hun eigen ziel? Luisteren ze naar hun geleidegeest? Maar eens zullen ze luisteren. En het komt wel voor dat ze mij vragen ben je daar nog mee bezig? Ja, daar ben ik nog mee bezig, ja. En eerst met een soort kritiek in de stem, vragen ze me dat, maar toch afwachtend. En een goed verstaande hoort hier hoop, een verlangen in. Ja, inderdaad, daar ben ik nog mee bezig. Maar daar ben ik niet mee bezig dan zou het voor me uitgeschoven worden. Ik ben het. Het bezig zijn is altijd aanwezig en blijft. En ook daarin zit de kracht van de verandering, de kracht van het steeds nieuwe inzicht te krijgen. Steeds Als er vragen in mijzelf opkomen, dan worden ze op de een of andere wijze voor me neergelegd en ik zie het antwoord. Maar goed, dat kunnen we ook voor elkaar doen. En zo komen er we dan wel als mensen naar me toe. En dan zeg ik, ja, ik ben het. het. Ik hoef het niet te zijn, ik hoef het niet te, uh, moeite voor te doen. ...is zoals het is. En meer hoeft er dan eigenlijk niet veel gezegd te worden. Die ander... ...en daar ben ik dan zo blij om... ...die ander is toch door de jaren heen gaan nadenken... ...en is nu nieuwsgierig. En dat bedoel ik dus eigenlijk... ...met het altijd aanwezig zijn. Hè. Um, en ja, het, het wordt me dan... ...het wordt me dan ook gevraagd... Wat, ...wat bedoel je daar dan mee? Hè? En, en kost het je niet vreselijk veel energie... en en uh, nou, je doet toch ook andere dingen, en heb je niet wat anders te doen, en nou, uh, gaat het niet ten koste van? Nou nee, nooit dus, <laughs> want iets wat je bent, ben je. En de tijd? Ik kan alles doen wat ik wil. Tijd bestaat niet. Als ik het heerlijk vind om eens dit te doen of dat te doen, dan doe ik dat. En er zit harmonie in de dingen. Maar ik vind zulke vragen hoor. En binnen mij juicht het. En ik voel in die ander. En daar voel ik hetzelfde gevoel. Die willen ook weten, nu. Toch is zorgvuldigheid op zijn plaats. De mens die in de illusie leeft, kan niet in één keer alle bouwstukken in zijn handen krijgen. Hij zou er immers onder bedolven worden. Zorgvuldig dient er worden uitgelegd, en het invoelen in de ander, het opgaan in de ander, maakt dat de juiste woorden gesproken worden. Voorzichtig en zorgvuldig, en daar zit alle liefde in. Het maakt niet uit of de inzichten alle gelijk van de wereld hebben. De ander is waarschijnlijk, nou, ik wil niet zeggen, nog niet in staat, want het zou een oordeel zijn, maar die is nog niet bereid om alles tot zich te nemen. Dus het hoeft niet allemaal uitgelegd te worden. Het maakt zelfs niet eens uit, want het respect, en daar bedoel ik de liefde mee, voor de ander, is zo immens groot. En het kan niet zo zijn om overdenken van die mens op dit moment Heen te stappen, dus om niet rekening te houden met het, met het denken van die mens, met het bewuste zijn van die mens, van dat moment. Zorgvuldigheid dus, met alle liefde. De liefde om de ander zorgvuldig in te wijden. Ja, er is meer. En dan kijk, en dan, dan hoor ik een prachtige vraag, en dan kun je me uitleggen wat liefde is. In duizenden van, duizenden van seconden gaat er groot respect naar deze mens uit. Wat heeft hij nagedacht om tot deze vraag te komen? We kunnen daar wel simpeltjes overheen gaan, maar kijk goed. Hoe lang duurt het niet voordat een mens zich afvraagt wat liefde met een hoofdletter is? Hij moet zich bedenken dat er werkelijk iets is dat boven ons, naast ons, of in ons is. Daar zo van nagedacht. Of zijn we het zelf? Nou ja, dan kunnen we de Bijbel of andere heilige boeken erbij halen. Maar niet zo heel veel mensen hebben goede ervaringen met religies. En voelen zich verwijderd van alles wat hiermee te maken heeft. Dat hier regeltjes vastgezet is. En de irritatie kan toch zomaar toeslaan. De opening die er was, is er dan niet meer. Maar goed, we hadden het over de vraag: wat is liefde? Mijn antwoord was simpel. Want had ik het niet zelf meegemaakt, toen ik mij bevond in de liefde? En ik zeg bevond, maar... Bevind, maar bevind ik mij daar nog niet steeds in? Het is het voelen in die liefde, in dat gevoel, wat groter is dan afstanden, wat alle negativiteit teniet doet. Het is een staat van zijn waar niets anders in kan, maar waar alles in besloten ligt. Alles wordt daardoor in opgelost. Het is de werkelijke werkelijkheid. De mens tegenover mij. Die is net zoals ik. Het voelen in de ander. Dat is de werkelijke liefde. Waar niets tussen zit... Geen afstand, want de afstand is zwakker dan de liefde en de liefde vult alles. Het voelen in de ander, het volslagen, eerlijk en oprecht zijn. Ja, dan ging dan even de telefoon tussendoor. En ik weet eigenlijk niet meer waar, waar ik het over had. Ja, over die liefde, dat... Dat er geen afstand is, dat de liefde alles opvult. Dat je kunt voelen in de ander en dat je volslagen oprecht bent en eerlijk bent en niets achterhoudt. Dat is de liefde te voelen in alle mensen. Dat is in alle mensen die, die, die, die wanhoop, die hunkering, om zich te verb willen verbinden in zichzelf met de liefde. Alleen, ze weten niet hoe, zwaar vergeten dat het in hen zelf zit. En steeds horen ze het, dat die God, die verbinding die ze kunnen maken, dat ze het zelf zijn. Dat ze zichzelf kunnen verbinden met die God in hen. Op het moment dat ze dat hebben, kunnen ze zo over al hun illusies in dit leven heen stappen. En dan begrijpen ze dat ze niets aan die illusies hebben. Het zijn waandenkbeelden. Hoe werkelijk... Ze ook lijken te zijn. Het is slechts één gedachte om liefde te voelen, om liefde te zijn. Je hoeft alleen maar de beslissing te nemen om in jezelf die liefde te voelen en het te zijn. Eén gedachte verwijderd van een leven in onvrede en van een leven in geharwaar. En ik heb het zo vaak gezegd, het probleem is met mensen dat ze twijfelen. Ze twijfelen aan God, ze twijfelen aan de God in henzelf. Ze twijfelen aan zichzelf. Grijtig omarm ik de vragen van Mensen. Geetig omarm ik kritiek. Nou is er eigenlijk niet. Ik hoor het nooit al, oh. nou, zeker twaalf jaar niet meer. Toch kort geleden, van een wanhopig mens. Wanhopig, niet te zien, want het maakt een boel kabaal. woorden zijn fel en vol verwijt, maar toch een wanhopig mens, die diep van binnen alles aan anderen wil geven, die diep van binnen vol liefde zit, maar die niet meer weet hoe die weg was. De herinnering naar het zelf was zomaar weg dus we hoeven ons geen zorgen te maken het vertrouwen te hebben in de mens zelf het komt op een moment dat ieder mens zich gaat richten naar zichzelf. Daar heb ik alle vertrouwen in. Helaas laten velen zich nog gek maken. Door de ellende. Die er op de wereld aanwezig, aanwezig is. De negativiteit. Die er op de wereld aanwezig is. De ellende. De oorlogen. De brandhaarden. Noem maar op. Maar als we werkelijk kunnen kijken. Met de binnenkant van onze ogen. Met ons innerlijke oog, dan, dan zien we iets heel anders. Dan zijn we in staat om anders te zien. Dan zien we dat de ellende met tv-beelden, met foto's, met powerpoint-presentaties en al, je in de maag gesplitst worden. En ja, we kunnen ons hier druk om maken. Je kunt het naast je neerleggen. Zijn we bereid om ogenblikkelijk hulp te geven? Zijn we bereid om de mensen die het moeilijk hebben in ons huis op te nemen? Zijn we bereid om al ons geld aan anderen te geven die het moeilijk hebben? Ben je werkelijk bereid om jezelf te geven voor de, voor de benefit, wil ik zeggen, maar ik noem dat voor, voor, voor, uh, voor anderen? Om je totaal op te offeren voor anderen? We mogen klagen over hoe vreselijk het is in sommige delen van de wereld. Maar als je klaagt, kun je er niet mee omgaan. Dus ga erheen en help, als dat het is wat je wilt. Daar is niets mis mee. geeft juist een blijk van grote medemenselijkheid, en als dat in jouw karma ligt, doe wat je moet doen. Ik zei zojuist, kunnen we werkelijk kijken, dan zien we iets heel anders. En mensen zijn met elkaar bezig om zorgvuldiger met de aarde om te gaan, misschien nog niet helemaal, maar het zit eraan te komen. Het is inderdaad waar, dat er mensen zijn, die de aarde op een vreselijke wijze uitputten, en die de onvrede in zichzelf nog steeds hebben, en mensen dus, die andere mensen geweld aan doen, mensen die het prettig vinden om hun macht, hun, hun vermeende macht overigens, over mensen uit te oefenen en mensen uit te buiten, kun je je voorstellen? Dat de aarde, moeder aarde, hier pijn van heeft. Kun je je voorstellen dat moeder aarde van tijd tot tijd deze pijn van zich afschudt? uit uitzicht in tsunamis, aardbevingen op land, stormen, vulkaanuitbarstingen en noem maar op. Maar het is een niet anders dan, dan een van zich afschudden van negativiteit. Wij mensen doen het zelf. Wij veroorzaken het zelf. Wij zijn, verant wij zijn verantwoordelijk over hoe wij denken. Hoe wij doen en hoe wij met de dingen omgaan. Dat is onze vrije wil. Of we het nou helemaal vervuilen of kapot maken. Wij bepalen zelf. Maar we kunnen het ook omdraaien. Maar we zien dat dat onze vrije wil is. Wij mogen dat zelf bepalen. Maar, er is ook een maar. Wij zielen zijn en hebben tijdelijk een lichaam en leven op deze aarde. En de aarde heeft ons met alle liefde opgenomen. De aarde geeft ons alles en de natuur zal groter en sterker zijn dan welke gedachte ook. We hoeven ons geen zorgen te maken of de aarde het wel of niet aankan. De aarde kan het aan. Maar zal van tijd tot tijd negativiteit, de negativiteit van de mens, van zich afschudden? Dan wordt er niet naar de mens als individu gekeken door de aarde. Het gebeurt waar het gebeurt. En de mensen die daarbij aanwezig zijn, zijn een deel van de mensheid zonder aanzien des persoons. Het is simpelweg een stuk. Van de mensheid. Je zou kunnen zeggen dat zo ook het evenwicht van de zielen hier en in de astrale wereld in evenwicht gehouden wordt. Als je de mensheid als een groter geheel ziet, is het kosmisch denken niet naar een stuk van de mensheid, maar naar de mensheid in zijn geheel. En een gedeelte van de mensheid kan bij een natuurgebeurtenis het leven hier op aarde achterlaten. Het leven, hun lichaam hier op aarde achterlaten. Niet omdat ze het verkeerd gedaan hebben, maar omdat de mensheid als geheel de kracht van gedachten op de negativiteit gericht had. Juist op die plek, in dat werelddeel, nou, niet werkelijk. En juist tegenover die plek, dus als je een dwars door de aarde maakt, daar waar de brandhaarde van geweld van negativisme is geweest. Het is dan ook de mensheid als geheel. En dan een aantal, dat op die bepaalde plek woont, dat getroffen wordt. Vinden wij dit zielig? Ja, dat vinden wij zielig. Vinden we vreselijk als een ander iets overkomt. Maar het is niet zielig. Waarom vinden we dit zo vreselijk, dat een ander iets overkomt? Wij voelen ons één met elkaar, wij, wij als mensheid voelen ons geheel één. Maar vooral één met elkaar als één grote ziel, waarvan wij alle kleine stukjes zijn. Eén grote God, waarvan wij alle kleine stukjes zijn. We vinden het vreselijk als een ander iets overkomt. Want dan voelt het alsof, alsof, het, alsof zelf iets overkomt. En dat willen we niet. En we willen helpen. En dat is goed, en dat is juist. Maar je kunt niet de hele wereld op je rug nemen. Je kunt je niet in duizenden stukjes verdelen om het leed te verzachten. Wat je wel zou kunnen doen, is... Je zou... Kunnen overwegen om op een andere wijze te denken, om op een positieve wijze te denken, zodat de aarde zich niet meer geroepen zou kunnen voelen om de negativiteit van zich af te schudden, want die is er dan niet meer. kunnen op een andere wijze denken als we over dood gaan nadenken. Dan kunnen we de zielen die overgegaan zijn in een ander licht zien. Dan kunnen we begrijpen dat ook voor hen het Tijd geweest zal zijn, om wellicht met een grote groep, met elkaar weer verder in de evolutie willen gaan, verder in hun leven zonder lichaam, dood bestaat niet, dood bestaat niet. Ze hebben simpelweg hun lichaam afgelegd en ze zijn verder gegaan door de verandering in hun denken. Ze zijn verder gegaan in het gebied wat wij astrale wereld noemen. En waardoor? door een geweldige grote natuurramp of, nou, vul zelf maar in. Dan kan een grote groep gelijk overgaan. Dood bestaat niet. Het leven, dan wel zonder lichaam, maar het leven gaat gewoon door. Zonder lichaam. De mens die of de ziel die daar aankomt, die door, die door die scheidslijn is gegaan, is zich dat soms nog niet helemaal bewust en visualiseert zich een lichaam. Maar op een bepaald moment is een evolutie, weet die mens, nou die ziel eigenlijk, hè, dat hij in een andere vorm voortleeft. En dat kan juist voor veel mensen een, een grote opluchting zijn om niet meer te moeten denken. Aan de worsteling van het dagelijks bestaan, aan de pijn, aan wellicht ziektes, wellicht verdrietige omstandigheden. En te beseffen in die astrale wereld, door dat wat ze nodig hebben, gewoon door gedachtenkracht naar hen toegetrokken wordt. Dat als zij aan hun dierbaar denken, deze gewoon bij hen staan, bij hen zijn. En misschien was hun le leven hier op aarde, nou, misschien was het wel goed, misschien ook niet goed, maar wie zal oordelen? En het was zoals het was, het is wellicht, was het hun tijd, de tijd, om over te gaan. krijgen de zielen, die het wensen, de gelegenheid om hun leven op aarde nog een keer te willen invullen. Dus om nog een keer te incarneren in een nieuw bestaan hier op aarde. Om de gebeurtenissen die ze niet begrepen hebben, nog een keer te kunnen beleven in een andere vorm om zo steeds maar beter het leven te kunnen begrijpen. In een ander leven, in een ander lichaam, misschien op dezelfde plaats, misschien op een andere plek op deze wereld. Daar is niets zieligs aan. Daar is niets hardvochtigs aan. Daarin zit juist alle liefde van het universum. Het verdriet blijft bij de mensen die hier blijven. Dat is hun verdriet. Maar laat het een, een gebeurtenis zijn die goed is voor die zielen die overgaan. Laten we gelukkig voor hen zijn, blij voor hen zijn. Ze zijn verlost van heel veel dingen. En ze krijgen de kans weer opnieuw, ze krijgen de kans, ze kunnen dat zelf doen, zelf besluiten om weer opnieuw in een leven hier op aarde te leven. Zie dat dit alle liefde is, juist alle liefde. dat de liefde van het universum groter is dat het veel omvattender is dan je had gedacht dat je steeds een stapje verder komt in dat denken wat werkelijk liefde is dan denk je dat het hard is dan denk je dat het naar is en hardvochtig en niet eerlijk als je verder denkt, dan zie je daar de gigantische liefde van het universum in. En je ziet de kracht van de verandering. In al mijn lezingen. Ik ben natuurlijk niet de enige die dat zegt, maar kun je horen dat je altijd zelf de keuze hebt om je leven te leven, zoals jij dat wenst te leven. Je kunt vanuit je eigen denken leven. Welk denken je dan ook wilt, dat is jouw eigen vrije wil. Niemand gaat daarover. Je kunt denken vanuit het denken dat narigheid in zich heeft, dat irritatie in zich heeft, dat negativiteit in zich heeft, dat medelijden met anderen in zich heeft, zodat je meegesleurd wordt door het, door het lijden van de ander. En eigenlijk hebben veel mensen dat niet eens van zichzelf in de gaten. Ze denken dat ze hun leven gewoon leven en denken er veelal niet bij na hoe ze eigenlijk leven. En ze zijn er wel tevreden over, eigenlijk wel. Ja, en eigenlijk, Marius, om dat woord te gebruiken, denken de meeste mensen daar niet over na. Zit er niet een grote verandering aan te komen? Waar gaat het over? En het is het principe van het kwaad in de wereld en het licht in de wereld. Het kwaad bestaat niet. En juist door het kwaad wordt het licht beter gezien. Blijkbaar hebben we dat op deze aarde nodig, en we weten dat het een niet zonder het ander kan, zonder nacht geen dag, zonder duisternis geen licht. Toch bestaat het licht alleen, duisternis bestaat niet, maar het licht heeft wel de duisternis erkend. wordt door de mens die zijn leven nog niet in het licht wenst te leven. Dus de gedachte nog niet in zich heeft laten opstaan om het licht voorrang te geven in zijn eigen denken. Die mens geeft toestemming als het ware om de duisternis te laten zijn. De duisternis die, die zich eh, laat zien in in dat je bang bent dat de ander het van jou over zal nemen, dat de ander jou moe zal maken, dat de ander jouw licht zal doven, wat niet kan, wat niet mogelijk is. En daar zal ik ook nog eens een keer een lezing over houden. Duisternis die zich laat fotograferen in beelden van ellende, op tv, op powerpoint presentaties. En niet alleen de ellende van kort geleden, maar ook van langere tijd geleden. En met enige regelmaat komt er een, nou, een, een afgrijzelijke PowerPoint-presentatie op je beeldscherm Met alle verdrietige dingen die mensen kunnen overkomen. Wat kan hiervan de reden zijn? Denk er eens over na. Om de duisternis groter te laten zijn. De dingen die al lang gebeurd zijn en die misschien nu plaatsvinden, om je bang te laten zijn, om een beroep te doen op mensen, om nog meer geld te geven. Doe, als je dat vindt dat je dat moet doen. Om mensen te laten helpen, maar doe mensen dat al niet vanuit zichzelf. Daar hoeven mensen niet op gewezen te worden. Als we zulke vreselijke beelden zien van de ellende, van nu tot pakweg vijftig, zestig jaar geleden, dan wordt hier toch een verzoek gedaan om naar de negativiteit te kijken. Het wordt je opgedrongen, hoe erg het ook is, en hoe vreselijk het ook is voor al die mensen, zonder twijfel. Toch is het een ander kijken, als we naar de Positiviteit van de aarde kijken. Dat is het andere kijken. En kijk daarnaar. En laten we dat groter maken. Het is dan maar zo, al deze vreselijke dingen. Het is simpelweg accepteren wat achter ons ligt. Nu, met zulke vreselijke beelden, wordt de negativiteit groter gemaakt. Ondanks het feit dat er gevraagd wordt om hier aandacht aan te besteden, het wordt maar groter. Was het de bedoeling van de makers om mensen schuldig te laten voelen over de ellende in de wereld? Was het de bedoeling om ons angstig te laten maken, in de veronderstelling dat het toch allemaal niet meer uitmaakt? Weet dan dat angst het controlemiddel van het kwaad is. Was het de bedoeling om ons bewust te laten zijn van de ellende op deze wereld? Was het de bedoeling om ons in een neerwaartse spiraal te laten gaan? Omdat er toch niets aan te doen is en omdat het van alle tijden is en omdat het nu eenmaal bij de aarde hoort en daarom ook nooit zal oplossen. Wat een vreselijke bedoeling! Is dit alles de bedoeling of blijven we bij onszelf door te bedenken dat het te laten zien van deze beelden? angst het controlemiddel van het kwaad is. En zien we dat dit inderdaad onze medemensen zijn, die in het licht van karmische gebeurtenissen hun leven leven zoals ze dat leven. Om daarna in korte tijd van hun ellende, van hun misère verlost te worden, als zij overgaan in een andere Bestaan, als ze hun lichaam achterlaten. Zodat ze in een ander leven, in, een, in hun nieuwe toekomst, in hun evolutie, een nieuw leven hier op aarde, een nieuw lichaam, een nieuwe toekomst kunnen aangaan. En leven wij mensen niet omdat we in een voortdurende verandering ons leven leven. Om ons bewust te zijn van het licht in ons. En de volmaaktheid kan alleen bestaan in iets dat onvolmaakt was. We herkennen dit en zijn dan pas bereid om naar het positieve te kijken, om naar het goddelijke in ons te kijken. We lijken wel als mensheid in zijn geheel besloten te hebben om dan pas, als wij onze vreselijke moeilijkheden hebben gehad, of nog hebben dan pas te kijken. Of er ook hulp van binnenuit kan komen. Of er zoiets als het licht is, of dat er zoiets als een God is. Ja, want daar hadden we ooit van gehoord, maar nu is het zo vreselijk, dan pas besluiten wij als mensheid ons te richten naar het licht. Eigenaardig, hè? Het luistert allemaal heel nauw. En dan bedoel ik het werkelijk werken van het licht. Het licht kan alleen wat doen. Het licht kan je alleen maar bijstaan als aandacht aan het licht gegeven wordt. Het licht heeft zoveel respect voor ons, dat het zich nooit zal opdringen. Dat licht is. En we hoeven ons alleen maar. Ja, alleen maar te richten en het zelf te zijn, ons één te voelen met de God in onszelf. Dat is alles. Dan zijn wij mensen in staat om met elkaar de visualisatie van vrede groot te maken. Te visualiseren dat alle mensen zich richten naar de liefde in zichzelf, naar de Godheid, de energie, het licht in zichzelf. En zich daarmee laten versmelten. Inderdaad, je zou kunnen zeggen, dat zal wel een tijd overheen gaan dat alle mensen dat gaan doen. Maar waarom? Het kan ook in korte tijd gerealiseerd worden. Het hangt er maar vanaf of wij allemaal onze visualisatie op het positieve, op het licht richten. Maar zo meen ik me het herinneren dat er ooit in 1989 gezegd is dat de mensheid dat ook gedaan heeft met neerhalen van de muur, dat dat tot resultaat heeft gehad. Of dat we het allemaal zo erg vinden, alle ellende. Zoals het voorgesteld wordt in de beelden, in de op de tv, in de kranten, in powerpoint presentaties, dan kan het blijven hangen met onze gedachtenkrachten. Is dat wat je wilt? En dan ook nog wat er in zo'n powerpoint presentatie staat, als je het niet doorgeeft, dan, nou ja goed, al die beperkingen, dat geeft ook al te denken, hè? als je zo'n keten verbreekt, nou, we hebben het over een andere keten, dat is dus, blijf je daarin zitten, laat je je daarin meesleuren. Dat wil dus jou iets laten doen, en bedenk goed dat het licht jou niets wil laten doen. Dat wil alleen maar één zijn met jou, om jou bij te staan, om jou een gouden leven, een gouden toekomst, een gouden nu te schenken, te geven, te zijn. Laat je niet beperken door dit soort malligheden, want als je, dan, als je iets doorbreekt dat je... Dat je een, een, zo'n zo presentatie niet, uh, niet doorgeeft. Mijn leven op aarde met de wet van de vrije wil. Wie zich laat beperken, zal het beperkt worden. Dan is het niet zo dat wij mensen zelf bepalen wat wij willen doen. Dus ook in het goede, maar ook in het kwade. Jij bepaalt Zelf. Is het niet werkelijk helaas te noemen, dat er nog mensen zijn die denken dat de negativiteit groter is dan de positiviteit. En dat zulke mensen denken dat al die mensen die in de problemen zitten door de mensen die, het licht, die in het licht leven, zomaar gewoon aan hun lot worden overgelaten. Ook hierin. Pas als iemand met problemen in welke vorm dan ook komt, kan er werkelijk bijgestaan worden, kan er uitgelegd worden hoe de werkelijke werkelijkheid in elkaar steekt, kan er verteld worden dat de werkelijke werkelijkheid precies andersom is van het denken, dat nog door een hele hoop mensen hier op aarde beheerst wordt. En dan komen veelal de kritiek tegen met diep daarin een wanhopig verlangen naar hoe de liefde met een hoofdletter nu eigenlijk werkt. De kritiek naar iemand die in het licht werkt, die als een spiegel voor jou is, maar iedereen is een spiegel voor elkaar. Wat je zegt, ben je zelf, wat je denkt, ben je zelf. Maar de mens die in het licht werkt, leeft, is, ziet dat de kritiek precies dat is waar de ander naar zou kunnen kijken in zichzelf. En let op, ik zeg niet moet. Er is geen dwang. Je bepaalt zelf of je ernaar wilt kijken of niet. Daar ga ik niet over je zou het in overweging kunnen nemen. Dan mag ik je vragen. Aan de mensen die zich aangesproken voelen. Hou op van anderen te verwachten. Wat je zelf moet geven door opgedane ervaringen. Met een diep gevoel beleefd, heb je een stukje bewustzijn ontwikkeld. Ga zo voort tot jouw bewustzijn gelijk is aan mijn bewustzijn. Je zal weten wat ik weet. Je zal voelen wat ik voel. Je zal lachen wanneer ik lach. Je zal huilen wanneer ik huil. Met deze prachtige tekst van Meester Ishwara van het Malva Plateau in India, wil ik deze lezing beëindigen. Maar niet voordat ik je gezegd heb dat je al mijn lezingen kunt beluisteren op mijn website www.qhra.nl maar je kunt ook de lezing van de afgelopen week beluisteren op Soul Station, Indigo Soul Station. Ja, en dan eh, kun je natuurlijk ook altijd vragen aan me stellen. Je krijgt ze, of in een lezingvorm, zoals ik dat nu gedaan heb, um, of je krijgt een e-mail. Dat ik dus ook heel vaak doe. En dan gebruik ik het ook wel eens voor een lezing. Maar ik geef het niet meer van tevoren op. Maar ik zal het in dit geval wel doen. Um, omdat ik geen antwoord teruggeschreven heb. Um, nou, lieve, lieve mensen. Een hele goede avond verder. En een goede week. Met alle die je lief zijn. Met alle mensen met wie je in aanraking komt. En misschien wil je eens nadenken over de zin, wat je irriteert bij de ander, is een tekortkoming bij jezelf. En dat hoeft allemaal niet meteen hoor, hindert helemaal niks. Dan mag je heel veel tijd over, over hebben, over doen, over nadenken. Jij bepaalt, en niemand anders, daar gaat niemand over. Ook oh, niet, <laughs> zelfs God niet. Want jij bepaalt, jij bepaalt hoe je in dit leven staat. Jij bepaalt of je op deze aarde nog in jouw illusie leeft, die voor jouw werkelijkheid lijkt en daarom ook zo ontzettend verwarrend kan zijn. Of dat je bepaalt... Dat je je richt naar de Godheid, het licht, de energie, de liefde, in jezelf en je daarmee versmelt. Het is aan jou. Jij bent Heer en Meester over jezelf, niemand anders. En dat maakt ons mensen ook zo uniek, hoor ik er achteraan zeggen. Nou, nogmaals... Tot ziens, bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week. Dag!